9 uur. 9 Jeroen van Kam met het cnws journaal De oud-topman van de NS, Hugus, klaagt zijn voormalige werkgever aan. Hij vindt dat hij niet op staande voet ontslagen is door de NS... en dat hij daarom recht heeft op ruim drie maanden salaris en vakantiegeld. Hij claimt het totale bedrag van zo'n 180.000 euro. De NS zegt in juni het vertrouwen in hem op... omdat hij onjuiste verklaringen had afgelegd... over een aanbesteding van het OV in Limburg. De wedstrijd AZ-Ajax gaat komend weekend gewoon door. Ajax neemt extra stewards mee naar Alkmaar... nu de politie actie voert voor een betere COO. Eerder werd bekend dat ook de wedstrijden Rode JC Herakles... en de Feyenoord FC Utrecht doorgaan. Veel burgemeesters hebben juist wedstrijden verboden dit weekend. Zo gaan Pek Zwolle-Kambuur, Willem II Vitesse... en Herenveende de Graafschap niet door. Dirk Sauer stapte op als directeur van het Russische mediabedrijf RBK. De Nederlandse mediaondernemer bevestigt berichten daarover in de Russische media. Het feit dat hij als buitenlander leiding gaf aan een Russisch mediabedrijf werd een politieke kwestie. en kwam de afgelopen tijd onder druk te staan. Om het voorbestaan van het bedrijf niet in gevaar te brengen is hij teruggetreden. 16 supporters van FC Twente moeten komend najaar voor de rechter verschijnen voor verstoring van de openbare orde. Ze hoorden bij de groep die eind april bij de hoofdingang van het Twente stadion het vertrek van de technische staf eiste vanwege de slechte prestaties van de club. Het kwam daarbij tot botsingen met de politie. De OM spreekt van een ernstige verstoring van de openbare orde. Nederlandse bloemen zijn alleen nog welkom in Rusland als ze eerst zijn gecontroleerd in een laboratorium. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit in Moskou gaat die maatregel komende maandag in. Eerder liet Rusland ook al weten dat er ongedierte in bloemen uit Nederland waren gevonden. Rusland importeerde vorig jaar voor circa 205 miljoen euro aan bloemen uit ons land. Het weer: het blijft vanavond en vannacht droog. Morgen schijnt de zon geregeld. Landinwaarts wordt het dan een graad of 25. Aan zee 20 tot 23. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen.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 For August To come Hot footin' it By You can bet That I'm 12 times As happy As gals With only one man A year And now is the time For August. that baby i'm here your worries are over smile and when we kiss i know it won't be cold enough for winter for a long long Turn Het waren natuurlijk de mooie klanken van Julie Londen. Je luistert naar CFM Jazz. Samengesteld en gepresenteerd vandaag door Aukel Beuving. En Julie Londen zong, eh, zong het al. Julie was niet zo geweldig. Zo, zo. Maar kust, dat beloofd wat. En zeker vandaag natuurlijk. Het zonnetje schijnt. Het gaat een topdag worden. En waar je ook bent. Eh, gewoon thuis. Of misschien ergens op een mooi plekje. Ergens in de wereld. Luister naar CFM. En je hoort mooie muziek. Vandaag zit er weer heel veel jazz op het programma. Oud, nieuw. Van alles wat zou ik zeggen. Een man met een hoorn. Hello. In dit geval was dat Sweet Papa Lou Daniels Donaldson... geboren in 1926, eh, wordt nog altijd gezien... als een van de meest legendarische bebop-saxofonisten. Zijn bluesie alt-sax was voor het eerst te horen bij Blue Note Records... waar hij als twintiger meespeelde met uh, Art Blakey, Clifford Brown... Thelonious Monk, kortom, een uh, geweldige man. Dit was een, op, een uh, opnameswaarheid 1961 en 1963 maar pas uitgebracht in 1999 op een uh, CD, een LP, A Man With A Horn. Uh, wie speelde er mee? Nou, dat was duidelijk... Brother Jack Macduff op orgel, Grant Green gitaar... en Joe Dukes op drums. Een ander mooi muziekje is van Woody Herman. You are so beautiful. U horen, een live opname uit van de cd. Uh, live at the Concord Jazz Festival, cd uit 1982. Woody Herman, een jazz een saxofonist, een zanger en een big band leider. En dit was natuurlijk de big band van hem. Ja, en dit zijn opnames uit 82. De beste man moest heel lang doorspelen, omdat hij een enorme belastingsschuld had uit de jaren 60. En uh, ja, absoluut moest hij doorwerken. En toen hij echt door ziekte niet meer kon uh, toeren kwam de belastingdienst langs en verloor hij zijn huis en zijn bezittingen. Ja, een, een bevriende jurist lukte het hem om Woody wel in zijn huis te laten wonen. Ja, bij sommige muzikanten loopt het soms financieel heel slecht af. Onder andere bij Woody Herman. Maar er zijn wel meer in het tweede uur een voorbeeld. Dan draai ik iets van Van Morrison. En dat is wel leuk om vast uh, iets te zeggen over P.J. Proby. Maar goed, we gaan verder. Uh, tijd voor de Didi Bridgewater. Van haar nieuwe cd, St. James Infirmary. Bekend nummer natuurlijk. Komt ie. See who play a pride of coat and a feathered hat. Put a million dollar will be in my necklace. Oh, so all my nosy girlfriends they so jealous. No, I got like standing pat. to that Ja, D. D. EN face fake Bridgewater een diva natuurlijk is volgens mij binnenkort in Nederland. Ik dacht oktober in Utrecht. Een, een concert wat uh, april had moeten plaatsvinden... maar niet door kon gaan. Dus wie weet zijn er nog kaartjes in Tivoli. Dacht ik dat ze zou optreden. Didi Bridgewater met het orkest... de New Orleans Jazz Orchestra, onder leiding van Irving Mayfield. CD 2015, als ik me niet vergis. Een mooie CD, thema New Orleans. Tien jaar na Katrina, zou ik maar zeggen. Uh, tijd voor iets instrumentaals. George Shearing Trio. George Shearing Trio, is dit een lovely day? Nou, dat is het wel vandaag. He. Ga ervan genieten, zou ik zeggen. Het zonnetje schijnt 21 graden hier aan de kust. Misschien iets warmer. En als je uit de wind zit... is het geweldig natuurlijk. Nou, er is niet eens veel wind. Ik kijk naar de bomen. Ik zie ze een beetje bewegen. Uh, over wind gesproken. Uh, ja, in zo'n programma moet je af en toe ook iets spannends draaien. En ik heb vorige keer iets gedraaid. En dat ga ik nu weer een versie van draaien. Dit is van Cat Power. Die heeft een soort cover album gemaakt met allerlei covers. En dat is... De oorspronkelijke cover is, werd gezongen door Johnny Mattis uit een film. En uh, Nina Simone heeft het vertolkt. Wild is the Wind. Beetje spannende muziek. van minimalistische muziek, zou ik maar zeggen. Mooi nummer. Een titelzong uit film. Oorspronkelijk Johnny Matt is gezongen... maar we kennen allemaal de uitvoering van David Bowie natuurlijk. Uh, Wild is the wind. Over filmmuziek gesproken. Ook uh, het volgende cd is uit met filmmuziek. En ja, op dit moment is een van uh, de beroemdste Nederlandse trompetisten... natuurlijk Erik Vloeimans. En als je zijn letters in een andere volgorde plaatst... dan krijg je Oliver's Cinema... En dat is ook uh, de naam van de band die die daarna gegeven heeft. Uh, dus vorige keer hebben ze een CD uitgebracht. Uh, en dit is de nieuwe CD, Oliver Cinema Act 2. Uh, ja, en daarin gaan ze eigenlijk door op de ingeslagen weg. Uh, het is een prachtige combinatie van Tuur Florizone met uh, accordeon. Jurg Brinkman. En uh, nu eens warme en dan weer vervaarlijk. Zwingende cello. En Erik Vloeimans die op de trompet speelt. Het is een plaat waar je met veel plezier naar luistert. Er staat filmmuziek op. Eigenlijk volgens mij maar één eigen uh, één uh, soundtrack. De rest hebben ze volgens mij zelf gemaakt. En dat is het mooie een nummer van Romeo en Juliet. Ben je geïnteresseerd in filmmuziek... dan zou je ook op maandagavond moeten luisteren. Tussen 21 uur en 11 uur is het uh, CFM Cinema. En dan draai ik alleen maar filmmuziek. En dit is uh, Erik Vloeibands met uh, uh, Romeo en Juliet... Voor melancholie, gespeeld natuurlijk door de mannen van uh, Oliver's Cinema. Uh, ja, het bijzondere aan deze uitgave is dat het eigenlijk zijn eigen label is van uh, Erik Vloeimans. Dus dat is weer nieuw als de, uh, eigenaar van een label. Mooi nummer. Ja, Oliver's Cinema blijft zichzelf vernieuwen en uh, blijft ons luisteraars verrassen. Prachtige CD, zeker de moeite waard om aan te schaffen. Oliver's Cinema Act 2. Tijd voor iets Vocaals Vokaal staat altijd hoog in het vaandel bij mij. En dat is Babels Gilberto CD 2014. Dat heeft vijf jaar geduurd voordat ze deze cd uitbracht. Somewhere Else, het eerste nummer van de cd. En luister naar de vogelgeluiden. Trip, flop, drop, so then you can go somewhere else, somewhere else, somewhere else. Follow your heart, listen to the birds, look at the moon, meanwhile it take a long, long walk, so then you can fly somewhere else, somewhere else, somewhere else. E um en se amar, te leren om seu coração pra sentir uma nova Is it good? Gilberto zong Follow Your Dreams, Follow Your Heart. Dat is natuurlijk heel verstandig om dat te doen. Hè? Dan heb je een mooi leven als je dat kan doen. Ja, ik had dat nummer uitgekozen omdat het toch ook een beetje dromerig klonk en het sloot mooi aan bij het voorgaande nummer. En ja, het is een prachtig lied eigenlijk. Als je haar stem hoort, dan denk je aan de zon, dan denk je aan het zuiden. Ja, prachtig somewhere else. En als we in het zuiden zijn, dan denk ik ook wel eens aan Tito Puente. En deze is heel bekend. Je kent hem van Santana. geschreven in, oh jij kom of waar in 1963 en ja de grote hit was natuurlijk van Santana en, en ja wat wel grappig is uh, Tito Puente die trad ook wel op in films uh, gastoptreden is bijvoorbeeld Sesamstraat uh, maar ook in de Simpsons in de tweede aflevering uh, uh, Who shot Mr Burns trad uh, ja, althans zijn stem was staat te beluisteren ja uh, misschien tijd weer voor wat echte jazz en ik uh, kwam eigenlijk uh, Iemand tegen waarvan ik eigenlijk nog nooit gehoord had. En die een prachtige stem heeft. En eigenlijk noemen ze haar de Noorse Rita Reis. En ze heet Karin Krok. En ik wil jullie daar iets van laten horen. Omdat het toch wel bijzonder mooi klinkt. Dit is een cd die ze samen gemaakt heeft in 1970. Met Dexter Gordon, Summer Spring. En ik heb wel eens gehoord dat uh, de, zij veel groter was geweest... als ze een platenmaatschappij had die haar product had goed weten weg te zetten. Maar dat is blijkbaar niet gelukt. Karin Krok. With Dexter Gordon. Komt-ie. Why do you have to wear those blues eyes... What you may want, I can give Turn off your terribly sad I'm gonna lose eyes Shrug off your sadness Start to leave Of course I know there's a reason Behind your sad brown eyes But let me wake up your feelings Bring out what you have to give We'll fight together Against everything that's evil Turn off your blue side startle He said, turn off turn off Turn off your blue side startle Deze dame is geboren in 1937. Treedt volgens mij nog wel op. En heeft ooit gezegd... als ik niet meer op een podium kan staan om te zingen... dan doe ik het gewoon zittend. Dus een grote dame, mooie muziek, veel cd's gemaakt. Eigenlijk allemaal zeer goed de moeite waard van te beluisteren. Maar heel moeilijk aan te komen natuurlijk... omdat het, de distributie bijzonder slecht is geweest van haar LP's cd's. Uh, ja, weer een hele grote. En dat is Lionel Hampton en zijn orkestra Dina... Het was uh, Lionel Hampton, uh, Dina, en hij werd uh, daarbij geholpen... door Benny Carter, Coleman Hawkins, uh, Artie uh, Bernstein, onder andere. Maar ik heb jullie vergeten te zeggen wie er bij Karin Krok meespeelde. Het was het nummer daarvoor. Karin Krok deed natuurlijk de zang, Dexter Gordon, tenor saxofoon... Kenny Drew, piano, Niels Henning, Eurstad, Petrus de Bas... en Espen Roet Drums. Tijd voor iets heel anders. Tijd voor een zangeres, een zangeres die er heel wat van kan. En dat is Barbara Morrison... Van haar cd, A Sunday Kind of Love. Het volgende nummer, bekend nummer. Let's Stay Together. I'm so in love with you. Ever you. all right with me Cause you make me feel so brand new I want to spend my life with you Say since baby, baby Since we've been together Ja, dat was Barbara Morrison. Een hele grote dame in de jazz natuurlijk. Heeft samengespeeld met... Uh, Disneyke Gillespie, Ray Charles, James Moody, Ron Carter... Etta James, nou, er zou ook wel Jimmy Smith, Johnny Otis, Kenny Burrell... ik kan er wel een uur doorgaan... heeft uh, eigenlijk overal in Europa en Amerika opgetreden... was vaak op het Noordse Jazz Festival... kortom, een hele grote dame ook... en daar hebben we er nog meer van in het volgende uur... want na 11 gaan we gewoon nog een uurtje door... tot 12 uur... ik hoop dat je er dan ook weer bij bent... om uh, te genieten van mooie jazz... oud en nieuw door elkaar... en ja, wel veel mainstream natuurlijk... maar goed... Ja, het is toch leuk op de zondagochtend. Het moet muziek zijn om bij wakker te worden, toch? Uh, ik ga eruit met... Uh, ja, ik heb er nog een beetje tijd over, zie ik. Dus ik draai nog een stukje van de cd Todo van Babels Gilberto. It's all over now. Althans, dat betreft het eerste uur.